Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Vandaag onderzoek dat naar een oplossing moet leiden in de zaak Nicky Verstappen. De elfjarige jongen werd twintig jaar geleden op de Heide gedood, maar de dader is nooit gevonden. Aan 21.500 mannen is gevraagd in de komende drie weken wangslijm af te staan. Op zes locaties wordt het DNA ingezameld. Dat wordt vergeleken met het herfelijk materiaal dat destijds is gevonden bij Nicky Verstappen. De broer van terreurverdachte Salah Abdeslam is opgepakt in verband met een gewapende overval in de Brusselse gemeente Molenbeek. Bij die overval in januari zou 70.000 euro zijn buitgemaakt. Drie ambtenaren werden daarbij met een mes bedreigd. Mohammed Abdeslam is volgens twee Belgische kranten samen met een andere verdachte gisteren opgepakt. Hij werkte tot voor kort bij de gemeente Molenbeek, maar zou zijn ontslagen. Zijn broer Salah Abdeslam is de enige nog levende verdachte... van de terreuraanslagen in Parijs van november 2015. Militair Marco Kroon was in 2007 volgens de Telegraaf... op inlichtingenmissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens de krant was Kroon daar met zeven collega's. Ze moesten informatie verzamelen vanuit een safehouse... van de militaire inlichtingendienst. Ze zouden in burgerkleding hebben gewerkt, meestal in koppels... maar soms ook alleen...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 y de amor donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín padece hablar en voz al Met een stichtelijke muziek, zodat iedereen weet dat Goedemorgen Zandvoort ja. even weer is. Vanuit Hotel Hoogland waar iedereen welkom is en het al langzaam een beetje vol begint te lopen. Want we gaan natuurlijk weer erg politiek tekeer straks. Naast mij zit Gerrie. Goedemorgen. Gerrit. Goedemorgen Ben. Welkom. Jacques Jozef heeft weer de plaatjes uitgezonden, ook deze uh, operamuziekjes. Bedankt. En de regie gaat die ook doen. Uh, Irene de Jager die staat daar voor de koffie en andere frisdranken. Kom rustig langs, want het is heel gezellig. Um, het eerste uur. Um, nou ja, de dames zitten er al van het uh, Zandvoorts Vrouwenkoor. Met uh, Noortje Odenmuller. Daarna komt uh, Jaap Kroon. En die gaat het hebben over ja, van Fiskar naar Kiosk. Dat is, een, Dat is een een item op de agenda. Een item, item lukken, he, ja. heel erg. Uh, ja, ook... Uh, um, en wij sluiten af met uh, hospice. hospice in Heemstede. Hospice is er niet in Zandvoort. Maar goed, we gaan uh, horen uh, wat een hospice inhoudt. En uh, of het misschien ooit in Zandvoort, Zandvoort zou kunnen. kunnen komen. Yvonne Boots uh, gaat ons alles vertellen. En dan uh, gaan wij boodschapjes doen en naar het nieuws luisteren. En het tweede uur staat bol van politiek. We hebben weer twee stellingen geplaatst in de Zandvoortse Courant. Waar uh, door loting op gaan reageren Gert-Jan Bluis van het CDA. En Janine ...quirrel van queer En als afsluiter... ...komt de Marco Deen, Ronald van Tichelen... ...van de PVV hun lijst presenteren. En misschien dat we een paar puntjes... ...van het PVV-programma... ...kunnen bepraten. Noortje, goedemorgen. Goedemorgen, Noortje. En goedemorgen dames. En goedemorgen, goedemorgen. dames. Marijke, Marijke, Marijke hè. Ja, maar ja. we maken het makkelijk voor jullie. Ja, we wijzen wel iemand aan die Marijke heeft en die kan wat uh, Ja, wat dat vertelt. is makkelijk. Uh, Noortje is de uh, ja. vrouw achter het museepodium. Ja. En die heeft voor deze keer uitgenodigd, voor deze keer is morgen, de 25e, uh, op het muziekpodium het Zandvoortse vrouwenkoor. Ja. Uh, ben je een rondje Zandvoort aan het doen? Want uh, we hebben nou, hoe we ja, maar dat komt omdat we morgen hebben de laatste dag van onze tentoonstelling Ode aan Zandvoort. En daar passen ze natuurlijk... Ja. Nou, daar passen ze gewoon in. Daar moeten ze Zandvoort scoren Ja, daar moeten ze Zandvoort Ja, daar ga je geen koer uit Amsterdam halen. Een goede afsluiting ja. moet het worden. Ja, ja. Nou, dat gaat het wel worden, denk ik. Ze komen um, een hele Leuk. club. Marijke, die dicht bij de microfoon zit. Ja. Rijke Koning, hè, is dat? Nee. nee dat, is dat is de andere. Ja. Ik ben de Voorzitter van het Zandvoet vrouwenkoor, Marijke Mutter. Okay. Marijke, de voorzitter. Uh, we hebben het in het voorprogramma, over het voorspraatje al heel even over gehad. Hè. Het vrouwenkoor is best nog wel stevig. Maar je ziet zelf een verschuiving. Uh, aan. Ja, de dus mensen. Uh, eerst over het koor. Wat zingen jullie? Nou, een heel gevarieerd uh, repertoire. Uh, Morgen gaan we dan uh, Nederlands zingen, we gaan Duits zingen, we gaan musical zingen en we eindigen met, uh, met Kurswin, Dus ja, het is heel gevarieerd, maar we zingen ook uh, bijvoorbeeld Anima Nostra, dat is weer een heel klassiek stuk. Dus ja. eigenlijk voor ieder wat wil. Voor ieder, ieder wat, wat wil, ja. ja. Grappig is dat jullie online van de meneer staan. Nou, dat vind ik heel prettig, ja, ja. Ja. denkt die meneer ook. Nou, jullie zijn een dameskoor en daar zie ja, ik Ed Wettlijn. Maar wetlijn. we hebben eigenlijk altijd uh, mannen als dirigent gehad. Zijn er, zijn er geen vrouwelijke uh, dirigenten? Dus, nou, die zijn er wel, maar ja, het is altijd Niet zo... Niet in een dus misschien? Nee, Dieco van Putten was de eerste. Dieke, oh ja, ja, ja. Die heeft dat koor opgericht, geleden. heel lang geleden. En we hebben Tom Vreeswijk gehad en we hebben Frans Blekenmolen gehad en Paul Waarts. En toen heeft Ed... Onze Ed Werdwijn. Die heeft Paul Waarts opgevolgd. Ja, Paul dus. Waars is ook de organist van... Uh, is ook de organist de van de... Ja. Ja. ja. En nu dus uh, Ed. En nu Ed. Ook alweer uh, 12 jaar. Ja, die doen we nooit meer weg. Okay. Horen, <laughs> die doen we nooit meer weg. Ja, die doen we nooit meer. Weg. <laughs> we nooit meer. <laughs> een uitgebreid uh, uh, programma. En uh, we hadden het ook een beetje over de, de, de gemiddelde leeftijd. Ja. Zou je uh, meer koorleden willen hebben? Ja, natuurlijk. En, en... en vooral, ja, wij vinden 60 al jong, hè? Want we zijn. Nou, ja, dat is toch jong? Uh, dat is jong, Ja, hè? dat is jong. Maar de oudste die wordt uh, 95, nou, en die is heel vief. En de jongste is denk ik 65. Om, daaronder zit niks. Dus we willen ja. best wel wat uh, jongere Jong mensen. Ja. Want uh, ja, er gaan helaas ook mensen overlijden. Want vroeger hadden we een koor van 65 man. En we zijn nu met 30 leden. Ja. En oh. daar zijn van al heel wat mensen eigenlijk overleden. Ja. Dus mensen heel die, uh, ja. mensen die uh, uh, dit horen en mensen die morgen langskomen bij het muziekpodium. Die kunnen zich uh, uh, meteen aanmelden. aanmelden. En ja, een keertje proefzingen. Of... De secretariat. Ja, ze zit naast me. Kijk. Kijk. <laughs> Oh, dat is een mogelijkheid voor morgen. Goed. Um, zoek je bepaalde stemmen of maakt niet uit, kom gezellig langs. Nou, we zoeken uh, bij de Alten is het verval eigenlijk het grootst. Maar we zoeken sopranen, we zoeken tweede sopranen en we zoeken Alten. Dus, Alten. dus van alles eigenlijk. Nou ja, ja, ja. Oh, ja, wie weet? <laughs> uh, afsluiten van Oda aan Zandvoort. Uh, de schilderijen gaan weg. De foto's gaan weg. En dan? Er komt een uh, Chinese uh, tentoonstelling... van de kunstenaar Wen Rong. Dat zijn uh, sculpturen, schilderijen. En dat gaat heel uh, interessant worden... want ik moet mijn podium daarop aanpassen... zoals er nog mensen zijn die Chinees kunnen zingen... of die Chinees <lacht> ja. kunnen dansen... Ja, leuk. of mensen die gezamenlijk Mahjong willen spelen... Ik ben volop aan het zoeken. Ja, ik, vind hem, ik, vind hem, ik vind hem heel leuk. Want ja. je, wat je eigenlijk zegt is ik zoek mensen die ja. de Chinese kunst kunnen uitdragen. Gewoon of iemand de die heel veel... en De burgemeester. Oh, Heet, dat wist, deed hij heel veel ja, over China. Ja, die is Ja, die is, is, uh, ja, is uh, een onder uh, genootschap. Genootschap zit hij. En daar, ja. Hij gaat regelmatig, oh, regelmatig af en toe in Ik ga, ga ik contact met hem zoeken. Gelijk bellen. Doe, Gelijk bellen. Kijken. Ga ik doen. Of als hij luistert kan hij jou straks bellen. Ja. 06... 242, 769, 85. Noordje Ja, Leuk. Ja, en anders komt hij misschien morgen wel even bij het museumpodium. Ja, ja, kijken. Ja, ja. Um. En het is van uh, 3 tot 4. Ja. De voorstelling. In de pauze is er een kopje koffie en een kopje thee en koekjes. En dan uh, daarna. ...gaan wij gezellig met de vrouwtjes boven nog even wat leuks doen. En dan is het weer voorbij. Dan gaan we over tot de Chinese De Chinese orde kunst. van de dag. En dan is het zo. Ik wel zie je er al een hond lopen. Het is een Kijk maar uit. Ja, ja dat is zo. En uh, we hebben natuurlijk uh, een entreeprijs van 3 euro. En museumkaart gratis. Ja. Ja. Inclusief koffie en thee. Inclusief koffie en thee. Dat is toch nou, geen dat geld. Dat is, geld, is dus niks. Ik krijg ja. een mooi concert. Ja. Ja. En um, je kan gewoon eens uh, proberen om te kijken of je mee kan zien. Hè. Misschien ja, dat wordt, het leuk, oh, dat leuk. is het ja, ook prima, want, Ja, prima. Ja. Gaat u dat ook uh, uh, doen tijdens uw optreden van de, hij of zij die mee wil, zij die mee wil zien, uh, Komt er even bij staan? Nou, dat... Uit de publiek zelf, gewoon spontaan. Ja, ja, ja. Dat was gisteren dus bij de Zandstroom wel zo. Die drie Nederlandse liedjes, was op het Leidseplein. En een huis met een tuintje, ja, dat kennen heel veel Iedereen mensen. Iedereen kent dat, ja. Dus die gingen lekker mee zingen en klappen ja, en doen. Dat is prima allemaal. En dat mag mooi ook? Dat mag voor mij... Tuurlijk. Uh, <laughs> we gaan hard meezingen. En als ze de tekst niet weten, dan gewoon... Gewoon la In ieder geval gaat het dus een, een gezellige middag worden. In het, Zeker weten. In, in het museum museumpodium Zandvoors vrouwenkoor, je mag om half drie naar binnen, om drie uur begint het, zingen tot vier uur want je uur. kan natuurlijk ook de tentoonstelling nog even zien, hè, voor de, de laatste helft, dag een uur een uur, Eén uur. Dus de laatste dag ook ja, hoor. Ja, dus tot vijf om 1 uur. uur kan je al uh, komen kijken naar de tentoonstelling. Je kan ook daarna nog kijken, want jullie zijn ja. open tot vijf uur. Tot vijf uur, ja. ja. Kijk, voor een gezellige middag ga je ja, morgenmiddag ja. naar het Museumplein. Marijke Marijke, bedankt. Leuk. Ja. Noortje, bedankt ja. en veel dankjewel. plezier morgen. Ja. Veel succes. Ja, Dank jullie wel. Ah, Uh, vanuit Hotel Hoogland natuurlijk wel. En we gaan het hebben over viskar uh, uh, en ja. kiosken. Er is een, uh, een mobiliteitsvraag gesteld in, uh, in de raad van Zandvoort. En het gaat er eigenlijk om dat je, je kar moet verslepen, want ze mogen blijven staan van 7 uur morgens tot 10 uur avonds. En dan ja. zou je voor een paar uur je kar moeten uh, verslepen, wat dus nu ook gebeurt. Ja. Waarbij uh, er vertraging ontstaat langs de kant van de weg. En uh, het heeft nogal wat voeten in aarde. De strand Ventus, de venters, de visventers moet ik zeggen. Die zijn bij elkaar gekomen en die gaan nu proberen om de mobiliteitswet te veranderen. Aangeschoven is Jouw Kroon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook een vishandelaar, een vitrine vishandel. Nou, ik heb al 42 jaar een mobiel vitrinerestaurant. Dat moet nu veranderen. En, en dat was een, een, een. Je hebt pas een nieuwe, toch? Ja of twee? Uh, vijf jaar, oud, toch? Vijf jaar al. Ja, ja. Okay, Heel goed, gaan we ons. Ja, ja, de, de, de, bedankt. Is dus met veel plezier is die hier geopend. En de prachtige kar staat er op de uh, ja, boulevard. Ja, mooi hoor. En nu... Hebben jullie je gegroepeerd als een uh, groep uh, venters? Want de, de patatkramers willen waarschijnlijk ook mee die op de boulevard staan. Dat, uh, we, we zijn de eerste geen venters, we zijn standplaatshouders. Standplaatshouders. Ja. Um, kijk, we denken dat we de vooruitgang in de toekomst niet tegen kunnen houden. Net zoals vast in de zijn gekomen met een paar projecten. Ik denk trouwens dat eigenlijk alle, alle paviljoens uh, vast moeten komen. Want het is niet meer uit deze tijd dat je met de aanhanger en dan iemand er met twee wc-poorten van dan lijken wel de bever helebijs. Dus uh, en zo denk ik het ook met uh, ja. Ja. met de verkooppunten die wij op de boulevard hebben. Um, dat je de zeg maar de toekomst niet kan tegenhouden. Je, het is, de, je hebt gewoon iets nodig wat, wat, wat daar staat, wat je eeuwig heen en weer sleept. Het is, dat is niet uh, te doen. Nee, het is mee, voor nee. het milieu niet goed, het is voor niks goed. Nee. En hierbij kunnen we veel duurzamer optreden. Ja. Uh, je kan er een vast ding neerzetten die uh, ja, natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoet. En ik ben tegen om alles gelijk te maken. Ik, ik ben er voorstander van om een beetje variatie in zo'n uh, geval te brengen. We zijn in Den Haag geweest. Daar is de gemeente. Daar krijg je zelf subsidie als je je standplaats verandert in een kiosk. Oh? Dan krijg je 10.000 euro. Praat je dan oh? over de boulevard, die, die, die, die voorste reep? Uh, nou, dat eigenlijk geld voor heel... Uh, hele, boulevard. heel ja, hele boulevard. ja, ja. ja. ja, ja Oké. Okay. Ja, ja, ja. <coughs> en uh, ze hebben daar ook nog een contest aan uh, verbonden. Dus uh, er zijn mensen die bij 25.000 euro gewonnen. Dat is toch wel grappig. Dat is wel leuk. Het ja, nou. ja, ja, ja, ja. is ook wel leuk dat de gemeente uit Den Haag ja. er helemaal... Uh, in meedoet, hè? Ja, in meedoet ja, en ja, achter ja. staat. Ja. En ik, maar in Zandvoort, moet ik ja. ook zeggen, zijn ze heel uh, gewillig, geluisterend okay. oren om... Ja. Uh om dat te gaan veranderen, maar het heeft natuurlijk wel wat haken en ogen. Maar... Nou is er uh, twee keer ingesproken hè, bij, de, uh, bij de commissie. Ja. En uh, dit ding wordt doorgeschoven naar de volgende raad, want het wordt nu niet meer behandeld uh, door de raad. Hoe was de ontvangst bij de, de raad, de commissie die er nu was? Heel erg positief. Ja? Ik alle bijna, nou ja, ik, ik kan wel zeggen, alle raadsleden waren hmm. uh, nou ja, die zagen in om het verder in ieder geval te onderzoeken. En ze zagen daar ook wel mogelijkheden in om dat uh, te gaan bewerkstelligen in ja. de toekomst. Ze dus zien ook wel in dat het niet meer kan. Nee. Bijvoorbeeld als je naar de Noordboulevard rijdt en hey, hey, ik heb het zelf ook en ik moet halen om tien uur. Dat, gaat niet dus dat denk ik nou. Uh, het gaat best niet lukken, niet, nee. want er zit nee. weer achter zo'n kar aan. Dat, ja, is, ja, ja, ja, dat niet houdt op, hè? He. Ja, nee, nee, het zijn ook zulke objecten. Ja, ja. En die je, kunnen ook niet harder rijden. Kan je geen 70 nee. meer rijden of zo? Nee. Nee. Of 50? Nee, nee, nee. nee, er vliegt alle het, vis eruit. Het rijt van, he. uh, van, van het bedrijfstraat nee. Noord, zomaar maar zeggen, daar ja. achterin ja. naar de boulevard. En dat, dat duurt. Maar als je erachter zit, heb het van pech Ja, is het echt lang. die... Die vaste kiosk, hè, daar zetten in, in de krant staan al mm -hmm. wat voorbeelden. Gelijk wordt de geroepen, het is niet mooi. Maar ja, dit is, is toch helemaal niet dit dit is dit is. gewoon maar een, uh, Dit ja, is precies. gewoon maar even een voorbeeldje. Ja. Maar je kan dus die dingen, er die, die, die zijn uh, honderden mogelijkheden daarin. Het is het ontwerp. Uh, hm. Dit is daar op die plek, uh, ja, vond die eigenaar het mooi. Maar uh, er zijn ook mooie mogelijkheden. Ja. Het hoeft helemaal nee. niet. Nee. Als nee. over... Uh, ik heb P plekken praten bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, ik kan me zo voorstellen dat uh, de plek waar Arlan staat en, ja. die, en, die, uh, en die patatkramen... En voor dat de duidelijkheid is dus de Noordboulevard. Ja, de Noordboulevard. Ja. Dat daar uh, makkelijker mee omgegaan worden als waar uh, de Zemiermin, uh, boudenwijnvis en waar jij staat. Want dan sta je dus op een, op een stukje uh, trottoir, uh, in een mondje van.. Uh, ja. Mo moet je de reep in straks ik denk wel dat dat er een dat, uh, dat is nu al er is een, een stuk uh, van de reep is geplafijd zeg maar ja zo maar even ja. te zeggen en ik denk dat dat uh, nou, er moet wel iets veranderen, maar dat, ik denk dat het heel goed mogelijk is om op de Zuidboulevard of uh, de Middenboulevard waar uh, Patrick staat, de zeebouw in, ja. om daar een, uh, een vaste kiosk neer te zetten. Ja, het is gewoon de, ook de toekomst. Ik, het, is, ja. het is ook maar wat je wil als gemeente natuurlijk. Ja, ja maar dan heb je uh, het toch wel over heel veel kiosken, denk ik dan, als je praat ja, 13. 13. Ja. Ja. over alle dertien. Over de hele boulevard. Dan, ja. dan zit jij vanaf uh, de grens Zandvoort, Noord helemaal, ja. tot, tot aan het, uh, de het maar uh, het is niet, uh, kijk, het, jullie... het moet zo zijn dat het um, wat zo, zo denk ik dan dat het geen verplichting moet worden. Nee, nee, het nee, is nee. niet zo als iemand zegt ik ga bijvoorbeeld met ijs uh, zeg maar 30 keer per jaar. Die uh, hoeft dan niet geen kiosk te hebben. Die mag wel nee, nee, nee. Uh, rijden en dingen ja, hebben. Ja, ja. Of iets. Okay. Maar dat geldt ja. natuurlijk ook voor, uh, voor de standplaatshouder zelf. Als er één zegt van ik hoef dat niet, dan. Uh, dan hoeft het, het, het ook blijft niet. wel vrijblijvend. vrijblijvend. Ik denk het wel. Ja. Zover ja. is de ontwikkeling nog niet, maar ik denk ja. dat het uh, vrijblijvend moet zijn. Want uh, stel dat iemand net een nieuwe kar hebt gekocht, ja. en dan moet je denken: zo'n nieuwe kar drie ton. Ja, om die nu een, ja. keer een keer af te schrijven, dat lijkt me niet is, zo uh, ja. financieel, niet zo uh, lekker. Want zo veel... Zijn die dingen ja. te verkopen eigenlijk? Ja, die zijn goed te verkopen. Ja? Ja. Nou, ik vroeg me dat ik, zo. Ik al, heb ja. het denk ik een stuk of twaalf laten bouwen. En ik heb ze altijd uh, goed verkocht. Ja, ik, ze uilen, en noem maar op. Het en, zou als gezonder geld zijn als dat zo. Dat is wel is. Ja. grappig. Want er, zijn, er staat een kar bijvoorbeeld in Groningen. Ze vragen mensen, sta je ook in Groningen? Ja, is je niet ja, ja echt waar? Ja, je hebt <laughs> ja. Ze gewoon die kleuren gehouden, ja. weet je wel. Ja, ja. Dat kroonvies niet, want het is een gedeponeerd ja. handelsmerk. Maar ja. die strepen kan je niet uh, deponeren. Zeg maar. Nee. Maar de kleur is wel grappig. ook er staat er ook eentje bij... In mijn kleuren in, uh, bij Beverwijk, bij uh, de Zwarte Markt daar, bij het haventje. <laughs> Staat er een, ja, leuk ja. Want ik wacht, ik naar hele Jumar en vroeg zeiden mensen hier sta nou staan. De nou ook wel in <laughs> ja, maar uit ja, dat rijden, kan ja. overal ja ja, ja. ja, dat is wel grappig. Ja, mooi. Ja, ja, ja, ja. Nu, Maar uh, het stemmingsplan moet dan toch worden aangepast, ja, denk dus ik, ik wel. Ja, het bestemmingsplan aangepast, maar dat is nou ja. niet zo uh, hoeft, niet zo'n ingewikkelde procedure te zijn. Maar weet je, iedereen moet er blij van worden. Ik denk Natuurlijk, dat ja. soms voort hierdoor een upgrading kunnen geven. Gewoon, het kunnen allemaal pareltjes worden. Tuurlijk, ja. het is niet, uh, ja. het, het moeten geen oude. Hokken zijn of zo. Het, moet, het moet mooi. Het moet aantrekkelijk zijn. Ja. Ja. Nou, en uh, uh, ook voor bewoners en zo. Ja, ja de ook beide die worden uh, heringericht, ja. zoals het netjes zei. Dus daar zou je dat keurig in mee kunnen nemen. Ja. Ja. Zeker dat, dat dunnere stuk hè, waar uh, Patrick in zit, bijvoorbeeld, en waar jij ja. in zit. En, tweede wat banger opkomt, jullie zijn heel druk bezig met, uh, uh, met het bedrijfsterrein Noord. Ja. Als je die kiosk hebt. Heb je dan ook nog... Uh, nee, dan heb ik een veel kleinere en een anders ingerichte bedrijfsruimte ja. nodig. Oh, voor die karren bedoel je? Ja, ik ja. Nooit. Oh, want ik ja, heb ja, inderdaad... dat worden nu ook ingericht. Daarom, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb ook een, klein, een, een beetje een dubbel probleem. Want ik wou zeggen dat het wens is om uit de Curie Strie, Curie straat driehoek naar het AWZI-terrein te, te worden verplaatst. Ja. Ja als ik dat ga doen en ik moet een loods daar neerzetten met helemaal ingericht en alles dat kan wel maar als ik dan een kiosk ga hebben ja dan, dan is het uh, weggegooid ik heb ja. beter het geld ja. in die kiosk ja. steken ja. Ja. ja en dan gewoon een kleine ruimte ik ben zo dus heb ik op meerdere ruimtes maar dat is ja. uitzonderlijk ja, voor, voor, voor het bedrijf zelf ja, voor het bedrijf ja, ja. dus uh, oké okay. Ja, ik zie het gewoon. Ik, zie het gewoon ik, denk, ja, ik denk dat het in de toekomst heel mooi kan worden. En ook heel uh, ja, effectief. En, uh Enzovoort. Nou ja, het, is wel een, het zou wel een, een, een vervrijing ja, zijn van de boulevard. Ja. Plus, ja. alles wat jullie erbij. Uh, alle redenen die erbij zijn: het langzamer rijden, duurzaamheid. Ja. Uh, de, de dikke ja. tractors met een hoop dieselrook erachteraan. Ja, ja, <laughs> dat soort ja. dingen. Dus, oh, je hebt 13 standplaatsen, zeg je? Uh, er zijn uh, vis, ja, vis, vis, patat, uh, broodjes. Ja, die zo. zijn allemaal ja. uh, uh, nu verbonden bij elkaar uh, in dit plan. Um, ja, in principe wel, ja. ja. Dus, de venters, de stroomventers. Die uh, zijn nu nog apart. Ja. Oh, we, vroeger waren ze één, maar de, we, ze hebben toch hun specifieke uh, problemen, zeg maar. En uh, ja, daar uh, hebben standblashouders weinig uh, mee uh, doen. Ja. En toen is het um, gescheiden geworden, maar ik geloof dat er nou weer uh, over denkt om er toch weer één geheel van te maken, geloof ik. Nou, er zijn er verenigingen genoeg gezand voor die, ja, die wat belangen, belangen, belangen nee. behartigen. Dus wat ja. dat ja, zou een bundeling ja. goed zijn als ja. je maar.. En, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat jullie als standplaatshouder andere belangen hebben als uh, de mensen Op die het zo ja. ja, dat zou wel iets zijn. ik kijk.. Uh, het, uh, ik heb ook jaren op strand gevend en het is het nu eigenlijk uh, de laatste jaren is het wat uh, slechter geworden <coughs> dat mensen op een andere manier het strand uh, beleven. Ja. Dus de, de, naar die kar is het niet zo goed geworden, maar ik, ik, ik wil dat wel heel graag behouden. Ik ben er een grote voorstander van, want ik denk dat het uniek is misschien wel in Europa wat we hebben. En ik, ik denk dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat dat mogen we nooit. Ook, ik wil nog iets zeggen over die ambulante handel. Wij zijn de meest gevarieerde uh, standplaatshouders, zeg maar, ik denk wel van Nederland. Nou, zie, je die, ver... zie, zie je dat niet? Verharing tot patat, ergens nee, anders. Nee, niet nee, niet zoals dit. Niet zoals dit. En ook niet uh, de uitstraling van de kar. Over het algemeen hebben wij, ik durf te dus zeggen, kroonvries voor gezorgd dat het.. Uh, een veel hoger niveau is gekomen. Vroeger maakten we een karretje... Zo'n is ja, <laughs> ja, ja, ja. En nu uh, moeten we denken, drie ja, ja, tonnen, er ja, ja. staan er meerdere. Ja. Dus het ja. is wel... Uh, ja, ze zien helemaal ja, dat, ja. dat valt mij ook wel al op als ik ja. in andere uh, dorpen ja. en steden ja. en, uh, ja. En, ja. En, en, en badplaatsen ben. Ja, het, het is eenvoudiger, hè? Dan, ja. Het is simpeler ja. en eenvoudiger. En hier zie je inderdaad uh, vitrienrestaurants restaurants uh, ja. Uh, ja. Komen. Ja. Het is... Uh, ja, ja, wij... wij <laughs> Ja, je kan bij ons grazen uh, om je maaltijd samen te stellen, ja, zeg maar. Ja, dat is ook dus, uh, zo. Ja. Amerika, ja, een, een, een, een restaurant is het ja. ook? Ja. Um, een staand restaurant, zeg maar. We zijn ook, bij, en, daar, ook daar komen ja. die stoeltjes ja. bij. Ja, ja, ja komen we stoeltjes we, we, we bij. Dus, zeg, ja, we waren heel blij met ja. die picknicktafels ja. die. Ja. Uh, ja. ja En ik heb dan die betonnen genomen, maar dat is uh, echt fantastisch. Ook zelfs in de winter, als ik uh, naar de boulevard ga zie ik het gewoon vol. Hè. Maar je ziet inderdaad uh, mensen daar gewoon zitten. Ja. Er is een hoop over maar ze ja. staan er nu ja. en. Ja, het werkt je ziet wel. ja. dat wel. Dat het werkt. Ja, ja dat werkt gewoon. Ja. Dus misschien ja. het, uh, in het jos in uh, zou dat van misschien ook uh, Ja, daarom zou heel mooi erbij kunnen. Ja, u heeft dit beeld van deze foto... Ja, nee... De nee de nou, ja. We hebben er meerdere gezien. We We andere, andere, andere idee, ik ja. heb een heel ander idee. Ik heb een heel ander idee, maar... Nou, dan gaan ze maar, tegen elkaar nog niet zeggen wie uh, wie wat gaat ik denk meer in een roes voor staal Wat praktischer modern. misschien ook, he? He? Ja, ja, ook okay. ja ook weer en wind weer en zo allemaal ja, ja, ja, ja. Moet je ook, ja, ja. Um, de volgende stap is dit voorleggen aan uh, aan, de, aan de komende raad ja? ja en die moet dan een plan uh, uh, gaan onderzoeken of of dat haalbaar is of het te doen is en dan, uh, wanneer verwacht je eigenlijk een nou, beetje een stapje die kant op? Nou, in, uh, met, het, met het oog op de verkiezingen zal het, uh, alles wat je nu uh, nog doet, dat, dat, dat gaat allemaal niet lukken, want ze uh, zeggen steeds, we moeten het over de nieuwe, over de, over de, handraad, over wij de volgende de maat trekken. Ja. Dan moet er een nieuwe ja. coalitie gevormd worden. Ja, ik denk dat het, nog wel, het nog wel, ik denk wel een paar jaar werk, uh, ja? om, uh, Maar als maar het principe, de wil, ...voor iedereen mm -hmm. aanwezig is. En dan ja. gaat het wel lukken. En of het dan volgend jaar plaats gaat vinden... ...of over twee jaar, dat is minder uh, belangrijk. Ja, voor mij misschien wel omdat ik niet zo... <laughs> maar ik vind, in ieder geval vind zijn. ik uh, de, de, de afsluiting uh, ja. wel mooi die je zegt. Ja. Want het spreekwoord zegt niet voor niks... ...waar willen ze weg. Dus als men wil, dan uh, zien wij over een paar jaar... Een hele mooie kiosken op uh, de boulevard staan. Ja. Nou, ik denk wel dat, bijna, wel dat het wel bijna zeker is dat het gaat gebeuren. Ja. daar uh, ja. ja, kunnen dus... we haast niet meer omheen... Nee, ik vind, ik, vind de, ik vind de positiviteit altijd heel erg goed van jou. En uh, <laughs> dat is in deze zeker zo. Uh, ontzettend bedankt voor je komst. Ook al was het uh, rustig deze kant ja. op. Bedankt ja. voor de aannodiging. Ja, en uh, we spreken hier, als het uh, zo doorloopt, nog een keer graag over ja. het feit. Dankjewel. Ja, prima, Dankjewel. Dank. Dankjewel. De volgende onderwerp uh, zit uh, Yvonne Boots aan tafel. Ja, goedemorgen, en, zeer goedemorgen in, goedemorgen. in deze ja. drukke uh, omgeving. Uh, hospice uh, heemsteden, Zandvoort, Halen. Want er was nog een zoektocht. Nou ja, uh, uh, dat kan Yvonne denk ik goed uitleggen. Want he heemste heemsteden is er, maar Zandvoort heeft geen hospice. Wat is het helemaal maar bij het begin, begin beginnen. Bij het begin. Ja. Ja. Want uh, uh, hospice is uh, voor een aantal mensen een, een woord wat, ja. wat niet duidelijk is. Nee. nee. Wat doet een hospice. Ja. Uh, ik wil eerst even zeggen dankjewel dat ik hier mag zijn en het uit mag leggen, want het is ontzettend fijn om aan de mensen bekend te maken van uh, wat een hospice doet en uh, voor wie het is. Uh, zeker ook voor de mensen in zijn uh, Het hospicehuis, dat is gelegen aan, uh, uh, aan de Zuiderhoutlaan in Haarlem. En uh, het is ontstaan uit twee huizen eigenlijk. Er was een huis in Haarlem, in de Gierstraat en een huis op de Dreef in Heemstede. En dat het is twee jaar, drie jaar geleden inmiddels bijna, is het uh, één huis geworden met zes plaatsen. En uh, um, in die kamers kunnen mensen verblijven aan het einde van hun leven. De laatste weken van hun leven. En dan proberen we het voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. En, uh, dus er is een hospice huis. Maar we hebben ook um, hospicezorg voor de mensen thuis. En dat wil zeggen dat de mensen thuis uh, aan het einde van hun leven vaak verzorgd worden door... Uh, mantelzorgers door uh, de door de wijkverpleging. En, uh, en ook door mensen, van uh, vrijwilligers van het uh, hospice. Uh, want dat wil ik als eerste eigenlijk zeggen... zonder vrijwilligers hebben wij geen hospice. nee. nee, nee. Hospice Harlem heeft meer dan 100 vrijwilligers. Uh, uh, ja, wij voelen ons daar heel erg rijk mee. En deze vrijwilligers die dragen ons hospice. En uh, we hebben dus uh, vrijwilligers in de zorg. Die worden daar speciaal voor opgeleid. En deze vrijwilligers die geven zorg aan de mensen in het huis... Maar ook dus bij de mensen thuis. En dan moet je het voorstellen dat zij de mantelzorg vervangen. Dus of eigenlijk, uh, uh, er komen dus verpleegkundigen in huis om de zorg te doen aan het einde van het leven. Maar de mantelzorgers zijn vaak zo ontzettend overbelast. En dan komen onze vrijwilligers thuis bij de mensen. Zodat uh, de echtgenoot of partner, nou ja, wie dan ook zorg geeft, die kan dan eventjes... Uh, boodschappen doen of even tennissen. of nou, even, even eruit, even, even eruit, ja. even lucht. Even, want het dat, is best zwaar. Het ja. is zo ontzettend ja. zwaar. Zeker die laatste weken van ja. van het leven. En uh, dus dat geven we bij de mensen thuis die zorg en in het hospicehuis. huis. Hoe kom je ja. daar? Uh... Hoe kom je daaraan? Uh, het is moeilijk om, uh, om daar wat op te verzinnen. Maar ja. uh, op een gegeven moment uh, denkt iemand van... Nou, uh, het is op of het kan ja. niet meer. Ja. Of uh, ja. uitbehandeld. Uh, ja. Er zijn diverse redenen waar, uh, ja. waar het einde in zicht is. Ja. Hoe kom je dan in contact, of, of hoe verzin je dat... om met ja. jullie in contact te komen? Ja, ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, het gaat op een heleboel verschillende manieren. En daarom is het ook zo fijn dat ik dat hier kan vertellen. Want het kan gewoon via de familie. Maar meestal gaat het... via de huisarts. Of via de arts... uit het ziekenhuis. Of via de... wijkverpleging. Die denkt dan van... nou ja, dit is geen houdbare situatie... meer thuis. Of... Uh, er kan wel wat meer ondersteuning bij. En dan, uh, dan bellen ze ons. En dan weten ze ons uh, vaak te vinden... via. Ja, de, de website. Mm -hmm. We hebben een website. Ik zal meteen eventjes zeggen, dat is www.hospishaarlemeo.nl Oké. Okay. En uh, als je daarop kijkt, dan krijg je allerlei informatie over het hospice. Uh, er is ook een hele mooie virtuele tour die je kan bekijken. Dan kan je het huis zien. En dan kan je ook bedenken van, hé, hey, dit is een huis waar ik wel de laatste periode van mijn leven door wil brengen. Ja. Wat gebeurt er in zo'n ja. huis? Wat gebeurt er dan? Ja. ja. Nou, de mensen die komen, die uh, krijgen een eigen kamer. Uh, wij hebben op de beneden etage drie kamers en op de boven ook. Het zijn uh, ook drie kamers voor de gasten. En op beide uh, etages is ook een uh, huiskamer. En uh, het is een bijna thuishuis. Ja. Dus we noemen het is de zorg is bijna net als thuis. Ja. En dat, uh, we zeggen altijd, de gasten, we noemen onze mensen, dus die komen de gast, uh, die heeft het voor het zeggen. En wij als uh, vrijwilligers, laat ik het zomaar noemen, want dat zijn dus de mensen die de meeste zorg geven, die laveren daar omheen. Ja, mooi. Ja, dus dat is heel erg fijn. Dus de gast heeft het voor het zeggen. Op een gegeven moment uh, is het toch ja, vaak uh, de familie of, of, of vrienden die het meest dierbaar zijn voor de gast die dat dan over gaat nemen. Die zorgt dan ook. Dat er niet te veel bezoek gaat komen. Maar in feite hebben wij niet zoveel regels. Nee, alles nee, kan eigenlijk. Alles kan. Alles kan. Ja. We hopen echt dat, dat ja, de gast een, een, de laatste periode van zijn ja. leven het, het heel fijn kan hebben. Is en ook, uh, goed ondersteund toch? kan ja. worden. Ja. Ja. Ja. Is ja. het zo dat ja. je, uh, je hebt honderd vrijwilligers, je hebt ja. zes plaatsen. Ja. ja. Uh, 24 uh, uur per dag. Ja. Is, ja. is daar iemand die uh, aanspreekbaar is? Ja, nou, dat ben ik onder andere, de coördinatie. Wij hebben een directeur, daaronder coördinatoren. Uh, en um, we hebben ad de administratie en de schoonmaak. Die zijn, dat zijn de betaalde krachten. En daaronder zijn al die vrijwilligers uh, die de boel draaiende houden. Maar wij als coördinatie zijn altijd 24-7 uh, ja. ja. op de achtergrond. En dat is ook heel belangrijk. Want de vrijwilligers moeten zich veilig voelen om het... Uh, ja, werk, wat zij doen. O op een goede manier te kunnen doen. Ja. Dus zij moeten echt die steun krijgen van ons. En wij ja. hopen ook. En wij zijn er wel van overtuigd. Dat uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat goed gaat. Ja. Ja. Zijn dat allemaal uh, verpleegkundigen nee. ook? Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Nee? Iedereen die, uh, die ja. zich uh, uh, ja. Ja, ertoe aangetrokken wordt. Om vrijwilliger te worden in het hospice. Kan zich aanmelden. En je moet je voorstellen. Het zijn niet allemaal vrijwilligers in de zorg. We hebben ook vrijwilligers die de tuin doen. Die ja. De boodschappen doen het is echt een huis het is een he? er wordt elke dag vers gekookt op allebei de twee etages door uh, vrijwilligers zij uh, doen ook de boodschappen voor de mensen en uh, zij koken dan elke dag vers uh, we, we hebben huisvrijwilligers die doen uh, de was. Het is dus heel belangrijk dat jij als gast ff, uh, schone tieren ja, aan hebt. Ja. Hoe heerlijk is het om een schoon nachtjeponnetje aan te krijgen als je erg ziek bent. Dus, dus ja. daar wordt allemaal heel zorgvuldig mee omgegaan. Wat ja. ja. doen mensen zo al in, in, uh, <laughs> in het einde uh, als ze daar zitten? Want je ja. komt misschien al binnen van... Nou, je weet wat er gaat gebeuren. Ja. Je bent best nog wel uh, niet dermate ziek dat je zegt... van: nou, morgen is afgelopen. Ja, ja. Wat gaan mensen dan doen? Nou, dat is uh, helemaal wat ze zelf willen. Het is, het is trouwens uh, heel erg verschillend. De ene keer zijn het wel mensen die met een paar dagen overlijden. Die zijn dan zo ziek, maar die willen niet thuis overlijden. Dus dan is het echt van, goh, hebben jullie nu een plekje? Uh, want dat willen we zo graag bieden. Dus dan komt iemand uh, aan en die is al... Soms niet meer aanspreekbaar. M maar we hebben ook mensen die komen lopend binnen. En die kunnen dan nog echt genieten van, nou wat ik net al zei, hè, van het, het uh, eten wat vers gekookt wordt. Die gaan af en toe nog even met familie in de rolstoel bijvoorbeeld de hout in. We zitten precies uh, naast de hout tussen uh, Heemstede ja, en, uh, en, en Haarlem in. Ja. Uh, tegenover de voetbalden van HFC Hoe nou, Kijk, <laughs> dus nee, ook nog wel eens. Kijken, uh, ja. Nou ja, dat is ook wel grappig. Als je iemand krijgt die echt van voetbal houdt of vroeger op HFC heeft gevoetbald, dan probeer je die kamer ook te krijgen. Zo zijn ja. we ook ja, bezig. Ja, ja, Van oh deze gast daar zo goed uh, in ja. deze kamer passen ja. en zo. Dus genieten van voetbal, um, hm? genieten van, van op dit moment van de Olympische Spelen in de huiskamer. En, uh, nou, en dan in de loop van de weken zie je we mensen ietsje zieker worden. En dan blijven ze wat vaker op hun eigen kamer. Hmm. Tot het moment dat ze overlijden. En dan uh, ja, geven wij soms ook nog uh, de laatste zorg met de familie, met de vrijwilligers. Dus dat is een mooi. heel mooi, je kan het mooi. heel mooi afsluiten met elkaar. Ja. Ja. Hoe lang blijven mensen gemiddeld uh, in hun tehuis? Uh, nee, nou, ze zeggen, uh, als je een terminaalverklaring uh, hebt zoals de dokter dat afgeeft, dan mag je drie maanden in een hospice verblijven. Drie maanden? Drie maanden. En dat is lang. ja Dat is erg lang. Dus we proberen te kijken. En dat is best een uh, niet zo makkelijke taak. Van goh, uh, is, is deze gast op dit moment uh, goed op zijn plek in ons hospice? Want als je te lang er bent, dan zie je zoveel mensen om je heen uh, gaan. Dat is ook niet leuk. Dat is niet, niet leuk. fijn. Nee, nee. nee. het is niet altijd goed in te schatten ook. Ja. Dus... Ja. Um, we zeggen altijd een paar weken. Dat is mooi. Dan kan je genieten van het mooie wat je te bieden heeft. En dan, uh, ja, dat is dan ook net lang genoeg. Dus, uh, je hebt uh, ja, ja, ja, ja, je zes waar. plaatsen. Ja. Op zich is dat natuurlijk uh, weinig, hoe gezegd. gezegd. Ja, ja. Maar dat is het. Dat is maar het, ja. Hoeveel mensen... De, dan zou je een wachtlijst moeten hebben voor mensen ja. die doodgaan, dat is wel raar ja, dat, is, dat is ook raar, en het is, het is, ja, dus waar, is inderdaad he? de realiteit ja, ja. Maar dat, dat kan dus ja, ja. Hoe, hoe lullig het ook is, maar je ja, kan dus doodgaan ja. op de wachtlijst ja. Ja. Nou, en dat, dat is ook een beetje wat ik uh, al vertelde, als we weten van nou, iemand die uh, is erg ziek, maar die kan ook nou. nog wel even thuis blijven, uh -huh. dan doen wij er alles aan met de arts, met de verpleging met de familie, van hoe kunnen wij deze mensen het beste begeleiden uh, nog even in die periode voordat ze naar het hospice komen. Dus 24 uur zorg thuis. Ja, dan, nou, ja. Dus 24 uur zorg thuis. En daarbij komen wij met onze vrijwilligers... die uurtjes opvullen ja. tussen... Ja, dus dat er geen verpleging thuis is. Oké, okay. want 24 ja, ja, ja. uur... Hospice aan huis. Hospice aan ja. huis, ja. ja, ja, ja. Mooi. En dat is mooi. Als, dat je, als je dat een tijdje uh, zo kan uh, volhouden... Ja. totdat ja. er een plekje komt in het hospice... dan heb je de overgang naar het hospice ja. toe. En ja. Ja, dan heb je een hele mooie cyclus, ja. zo, als dat ja. lukt. Ja. En komen ja. er meer... Uh, een plek bij, of is dat niet, nog niet in vragen zeg nee, maar? Op dit moment nee? nog niet. Het huis is dit huis is dus drie jaar geleden geopend en uh, ja, het is natuurlijk een hele organisatie ja. om dat goed draaiende te krijgen en het loopt heel erg goed. En we werken ook samen met hospice. Je hebt een hospice in Zandpoort. Mm -hmm. en een hospice in Hoofddorp. Ja. Dus als we echt denken, nou wij, wij hebben niet de mogelijkheid om op termijn iemand te plaatsen. Dan hebben we ook overleg met elkaar van waar is deze gast het beste op zijn plekje. Ja. Want je wil niet dat iemand uh, zonder ondersteuning thuis moet overlijden. Ja. En, uh, we geven ook ondersteuning in, uh, in bijvoorbeeld in bejaardentehuizen of in uh, verzorgingstehuizen. Als mensen geen mantelzorgers om zich heen hebben, dan proberen wij ook onze vrijwilligers daar af en toe naartoe te laten gaan. Ons doel is om niemand alleen te laten ja, sterven. is heel erg, ja. Ja ja, ja. ja, ja. Dus we zijn ontzettend ja, afhankelijk van, uh, van onze vrijwilligers. En uh, ja, van mensen die ons hospice steunen. Natuurlijk ook, hè. Want uh, ja, het is een stichting. Ja, het is de stichting. Maar je hebt wel betaalde ja. werknemers, ja. een paar. Paar, Worden jullie gefinancierd ja. door de gemeente? Uh, ja, dus, dit jaar, uh, wat ik weet, van uh, onze directeur, die, die gaat er daarover. Gelukkig heb uh, ik als coördinator <laughs> ja, ja, daar, niet, daar niet zo heel veel. Maar ik weet dat Pauline ontzettend goed bezig is om fondsen te werven. En uh, ik meen uh, ook te herinneren dat, uh, dat uh, we ook via de gemeente wel een, uh, een aanvulling krijgen. het ja. dus ja. uh, is een ja. stuk zorg. Er is een stuk zorg. Dat is ook heel mooi om dat nog te noemen. Want dat is net als thuis. Onze gasten die komen houden hun eigen huisarts. En ook hun, uh, de verpleegkundigen. Wij, wij, zijn, uh, wij hebben een samenwerkingsverband met zorgbalans. Ja. We hebben verpleegkundigen en zorgbalans. Die komen in huis om de zorg te doen. Die gaan ook weer weg als de zorg klaar is. Dus dat is ook net als thuis. Ja. Hè? Dus ja. Dan komt ook de huisarts langs. Ja, klopt. Ja. De mensen, en dat is ook het mooie. De mensen houden hun eigen huisarts. Ja. Nou, als mensen... Hè? Het is heel erg vertrouwd, ja. ja. En de mensen vanuit Zandvoort, uh, dat, dat is een beetje afhankelijk van de huisarts zelf of de huisarts... Um de zorg kan blijven geven. Omdat er toch wel een stukje rijden is naar Haarlem. Mm -hmm. Als het zo is dat de huisarts de zorg niet kan geven... is dat helemaal geen beperking om niet in Haarlem opgenomen te worden. Want dan hebben wij een eigen huisarts van het hospice... die dan de zorg over gaat nemen in goed overleg met de eigen huisarts. Dus dat kan ook. Dus, uh, ja, het is geen voorwaarde dat uh, als de huisarts vanuit Zandvoort het niet kan doen... Mm -hmm. dat iemand dan niet in het hospice Haarlem wordt genomen kan worden. Gezien de zes plaatsen en, en, en de ja. wachtlijst, ja. Uh, zijn er heel veel mensen die dat graag willen? We zijn ontzettend graag ja. uh, In het begin willen... kwamen we erop van ja, hoe kom ja. je daar nou bij? En, ja, ja, ja. Maar nou, als je daar dan bij gekomen bent, ja, uh, ja. hebben jullie inzicht in bijvoorbeeld hoeveel mensen dat heel graag zouden willen? Uh, nou, we merken op dat er veel mensen aangemeld worden. En het is heel erg belangrijk dat, dat wij als coördinatoren met de artsen in overleg gaan: van Goh, dokter, in hoeverre is deze patiënt van u echt uh, een patiënt voor het hospice? Want als iemand te vroeg komt, dan, dan betekent dat dat je de wachtlijst ja, dan, ja. ja en, en de wachtlijst ja. uh, stagneert. Ja. Ja. Ja. Dus het is heel belangrijk dat, dat we heel goed samenwerken met de artsen van uh, wanneer is iemand op zijn plekje in het in het hospice ja. Ja. om zo die wachtlijst zo kort mogelijk te maken. En als dan iemand bijvoorbeeld eventjes wat langer thuis kan blijven. En dan heb je weer het plekje open ja. op het moment dat, ja, dat het echt nodig is. Dus uh, ja, het is een beetje puzzelen. Want wij gunnen iedereen een ja, plekje in ja, dat, het hospice. Dat, dat begrijp ja, ik ja het natuurlijk. Al, ja. Ja. Het is heel ja. moeilijk om dan die keuze te maken. Heel, ja. uh, omdat je ja. zelf al ja. zegt, maximum drie maanden. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. ja, Het kan ook twee dagen zijn, dat ligt er met hem. Maar ergens moet ja. Ja. die dat omslagpunt komen van... Ja. nou. Ja. En je moet een plek hebben. En we moeten plek hebben op dat moment. Dus, dus het is heel erg veel overleg met, uh, ja, met de mantelzorgers, met de, met de huisartsen. Want soms bellen de mantelzorgers op van, joh, het gaat niet meer thuis. En dan moeten we toch overleggen met de huisarts. Van, dokter, vindt u het ook dat het, dat het ook zo dat is? Ja. Of ja. wat kunnen we nog doen? Maar als je dat uh, overleg hebt, ja. hè? Ja. Uh, mijn huis is vol... Ja. Ja. ja. Dan houdt het op? Dan houdt het op. Dan, en dan gaan we uh, kijken van nou, als het echt niet meer gaat thuis, dan God, is het toch mogelijk om in een ander hospice te komen. Komen. Dat zouden we zo willen. We zouden ja. er wel een etage op kunnen zetten ja, hoor, ja, met nog ja, veel meer ja. bedden. Ja. Dus Het is ook een verandering van... Wil, wil je uitbreiden? <laughs> uh, nou, dat als ik, het kan. Als het als kan, natuurlijk. Ja. Op ja. termijn wel. Ja. Dat, dat is echt ook weer iets voor Pauline. Hè, ja, ja. Dat het, ja. Met ons bestuur heel goed uh, te overleggen. We hebben een heel fijn bestuur ook die heel uh, goed support als het ware. Ja, ja. En uh, ja, het, de, ik denk wel dat, het, dat het, uh, die plekken zouden we ook wel vol kunnen krijgen. Ja, nou, dus ik denk denk dat is wel. Je, wel ja. Ja. Uh, wat daarachter ligt. Hè, de ja. wachtlijst, gesprekken met de huisarts. Uh, ja. uh, moet het ja of nee... Uh, heel snel uh, terminaal of ja. misschien nog wel een half jaar. Dat ja, is ja, open weet bij heel veel naar. mensen. Ja, ja, Denk ja. ik dat de behoefte daar is. De, ja, want Wat er ook nog speelt is dat we niet, uh, we nemen dus mensen uit Haarlem en omstreken op. Maar soms hebben we ook nog wel eens mensen van verder. Waarvan de familie dus in Haarlem woont. Ja, oh ja, of in ja, Zandvoort. zijn. Ja, er... ja bij de familie. Ja, familie is hier. Ja. Dus je ja. dus krijgt zo ontzettend ja. veel aanvragen. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. Ik wou nog iets dus, even nog vragen? vragen. Ja, precies. We zijn al ja. bijna ja. In, in het nieuws. Maar ik wil het nog ja. wel even... Uh, uh, waar, mensen, waar kunnen mensen kijken? Ja. Als ze wat willen weten over de hospice. Ja, nou wat ik al vertelde net. Ze kunnen kijken op onze website www.hospishaarlem.eo.nl. Uh, zij kunnen bellen naar het telefoonnummer 023-303-4343 of 023-303-4345 En dan krijgen ze mij, Yvonne Boots of Debbie Ras, mijn collega, aan de telefoon. Okay. En dan gaan wij kijken wat er mogelijk is. Nou, kijk. Oké, okay. ja. Yvonne Boots, ontzettend bedankt Dank voor je de uitleg. Wel. Ik denk ja. dat het helder is. Ja. En mensen kunnen kijken op de website en, ja. uh, of contacten met jou. Nou, bedankt, ja, heel bedankt, bedankt. voor de uitleg.